Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Een kunstproject waarbij s'nachts in het Vondelpark blauw licht brandde... is stopgezet omdat het gevaarlijk is voor het verkeer. Verscheidene fietsers zijn op elkaar gebotst in het donker. Volgens de Amsterdamse zender AT5 liep één fietser... daarbij zelfs een hersenschudding en een kapot gebit op. Volgens het stadsdeel Amsterdam-Zuid bleek het licht onveiliger dan vooraf was ingeschat, ook al waren er testen gedaan. De bedoeling was dat alle lantaarnpalen in het Vondelpark tot 25 maart blauw licht zouden uitstralen. De verdachte van zeven moorden in het zuiden van Frankrijk houdt zich nog altijd schuil in zijn appartement in Toulouse. Al sinds de vroege ochtend is het complex omsingeld door de politie. Maar de man van 24 heeft zich nog niet overgegeven, hoewel hij wel had beloofd dat te zullen doen. Nu zou hij weer hebben gezegd dat hij zich vannacht gaat overgeven. In de loop van de avond zijn gas en elektriciteit in de wijk waar de man woont afgesloten. Waarom dat is gedaan is niet duidelijk. De van oorlogsmisdaden verdachte Serviër Cecil krijgt geen schadevergoeding van het Joegoslavië-tribunaal. De rechters hebben zijn eis van 2 miljoen euro afgewezen. De Serviër vindt dat zijn rechten geschonden zijn, onder meer omdat het proces tegen hem traag verloopt. Begin deze maand eisten de aanklagers 28 jaar celstraf tegen Cecil voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Balkanoorlogen. Online spelletjesgigant Zynga heeft het bedrijf gekocht achter de populaire game Draw Something. Het overnamebedrag is niet bekendgemaakt. Draw Something is in korte tijd razend populair geworden onder gebruikers van smartphones. Het is een soort digitale versie van Pictionary waarbij spelers van elkaar moeten raden wat ze getekend hebben. Het spel is meer dan 30 miljoen keer gedownload en daarmee is het een van de snelst groeiende apps ooit. Het weer. Vannacht is het helder. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen volop zon en een graad of 17. De dagen daarna blijft het warm voorjaarsweer. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. tap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 scared of your teeth.